Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NSF3. De doodstraf van een Iraanse voetballer is omgezet in een celstraf van 26 jaar. De voetballer moet achter de tralies omdat hij mee heeft gedaan aan de protesten in zijn land. Ook voerde hij campagne voor vrouwenrechten en vrijheid in Iran. Drie andere demonstranten zijn wel ter dood veroordeeld. In Iran is het al maanden chaos nadat een vrouw van 22 werd gedood omdat zij haar hoofddoek verkeerd droeg. In Antwerpen is een meisje van elf omgekomen bij een schietpartij. De daders schoten op de poort van een garage en daarachter woonden mensen. Het kind zou niet direct door de kogels zijn geraakt. Er zou een magnetron zijn geraakt die je daardoor ontplofte. Daardoor raakte het meisje zwaar gewond en overleed ze later in het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Antwerpen had het iets met drugs te maken. Het beste restaurant ter wereld, genaamd NOMA in het Deense Kopenhagen, stopt er volgend jaar mee. De chef Kok zegt dat het standaard zo hoog is geworden dat het niet meer te doen is. In 2011 werd NOMA voor de tweede keer bekroond tot het beste restaurant ter wereld. Ik ben blij dat je met me bent. De meeste jullie zijn hier sinds won. En we hebben het weer Together. samen. En ik kan je niet bedanken. En mocht je er toch nog een keertje willen eten, het menu bestaat uit zo'n 20 gangen en kost 465 euro per persoon. En je hebt nog een jaartje dus. angstaanjagende momenten voor passagiers van een vliegtuig dat vandaag onderweg was van de Verenigde Emiraten naar Rusland. Vlak na het opstijgen vloog de deur eruit. De passagier filmde het en zette het op Twitter. Een van de passagiers zegt dat hij bijna naar buiten werd gezogen omdat hij zijn gordel net had afgedaan. De piloot is uiteindelijk teruggevlogen en heeft een noodlanding gemaakt. Niemand raakte gewond. Het weer in het noordoosten van Nederland nog wat buikjes. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Morgen wisselvallig en dan een graad of acht. Vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Play It Loud naar 20 afleveringen lang wijden aan de geschiedenis van de heavy metal muziek. Gedurende deze speciale uitzendingen zal ik beginnen met de pioniers van het genre en eindigen met de hedendaagse metal bands die weer waren beïnvloed door de grote metalnamen van Welleer. In de chronologische volgorde draai ik alle stijlen die zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld.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 your love. Tweede History of Metal Special. Fijn dat je nog steeds luistert, want ik heb dit uur nog heel veel vroegere hardrock bands die eind jaren 60 en begin jaren 70 ontstonden. En we grote invloed waren op de hedendaagse metal scene. Daar was Uuropener Bad Company uiteraard ook een van. En ik draaide hun debuutsingle Can't Get Enough van het titelloze debuutalbum uit 1974. De Britse hardrockband en supergroep is opgericht in 1973 en bestond uit zanger Paul Rogers en drummer Simon Kirk, die beide uit Freeka kwamen. Gitarist Michael, euh, Mick Ralphs van Motto Hoepel... en bassist Boss Burrell, die uit King Crimson kwamen. Zij hadden vooral successen in de jaren 70 dankzij hun grootste hit die we net hoorden... en Feel Like Making Love. Bad Company had Led Zeppelin's manager Peter Grant... en het debuut was ook de allereerste release... onder de bands label Swan Song Records. Net als de eerste band van Paul Rogers Free... is hun geluid een mix van door blues hard hardrock... en klassiek beïnvloede piano ballads. In dit opzicht vertonen ze enige gelijkenis... met de output van Queen uit midden tot uh, eind jaren 70. Met wie zanger Paul Rogers optrad na de tragische dood van Paul, uh, Freddie Mercury. De volgende band, Kansas, was een Amerikaanse rockband die in de jaren 70 populair werd. De band werd in 1973 opgericht in Topeka, Kansas, door vier vrienden die op de middelbare school samen hadden gespeeld. De leden waren Kerry Livgren. Uh, Steve Walsh, Robbie Steinhardt en Rich Williams. En ook nog Phil Earhart op drums. De muziekstijl van de band was een mix van progressieve rock, artrock en hard rock. Kansas bracht hun debuutalbum uit in 1974 en hun tweede album in 1975. De populariteit van de band groeide met de release van hun derde album Leftoverture in 1976. Het album bevatte de singles Carry On, Wayward Son en Dust in the Wind... Kansas bleef in de jaren 70 en 80 succesvolle albums uitbrengen. En de populariteit van de band nam af in de jaren 90... maar ze bleven toeren en nieuwe muziek uitbrengen. Kansas werd in 2013 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Het titelloze debuutalbum dat in 1974 verscheen... werd samengesteld door nummers te selecteren... van de twee voormalige groepen waaruit Kansas is ontstaan. De stijl op het album is een mix van boogie-muziek en progressieve rock... Op progressief gebied waren ze een van de eerste bands die deze complexe onderdelen in hun muziek verwerkte. Er verschenen twee singles waarvan Can I Tell You hun allereerste was. En die gaan jullie nu horen. Hey. Birds and nothing more Aansluitend het op Kansas met Can I Tell You hoorden bij de mannen van Kiss met Nothing To Lose. Wat de eerste single was voor de band en afkomstig van hun titeloze debuutalbum dat in februari 1974 verscheen. Gene Simmons, die de enige schrijver van het lied, gaf toe in een interview dat de songtekst de zanger beschrijft die zijn vrouw overhaalde om analen seks te proberen. Lekker. En haar daarop volgende plezier ervan. Gene Simmons, Paul Stanley en Peter Chris deelden de liedzang van het nummer. Kiss werd in januari 1973 in New York City opgericht... door Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss en Ace Frehley. Zij werden bekend om de schmink- en toneeloutfits van zijn leden. Vanaf midden tot eind jaren zeventig kregen zij de bekendheid... met hun make-up en kostuums. Die werden geïnspireerd door stripboeken en horrorfilms. Met hun commerciële hoogtepunt eind jaren zeventig... werd Kiss een van de best be verkochte bands aller tijden. De band heeft 28 gouden albums uitgebracht, het meeste van alle Amerikaanse rockbands. Kiss is bekroond met de Pioneer Awards van de American Music Awards en werd in 2014 opgenomen in de Rock Roll Hall of Fame. In april 2018 stond de band op nummer 1 op VH1's lijst van de 100 beste artiesten aller tijden. Kiss staat bekend om zijn lijfoptredens met vaak pyrotechniek, zwevende drumkits en rookgordijnen. De band heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht... waarmee ze een van de bestverkopende bands aller tijden zijn. Kiss is een van de meest iconische en invloedrijke bands in de geschiedenis... en hun invloed op heavy metal is onmiskenbaar voelbaar. Ondanks het feit dat ze geen metalband zijn... heeft Kiss een grote invloed gehad op het genre... en hun naam wordt er gemakkelijk mee geassocieerd. Dan gaan we door naar de Duitsers. Wellicht de langst bestaande Duitse hardrock of heavy metal band... uit het Hannover afkomstige Scorpions. De band is in 1965 opgericht door gitarist Rudolf Schenker... en bestaat nog altijd. Sinds hun oprichting varieerde hun muzikale stijl... van hardrock, heavy metal en glamrock tot softrock. Hun meest succesvolste line-up was van 1979 tot 2000, euh, 1992. Sorry. Dat toen uit zanger Klaus Meijne, gitaristen Rudolf Schenker en Matthias Japs, bassist Francis Buchholz en drummer Herman Rarebel bestond. Halverwege de jaren 70 toen gitarist Uli John Roth in de line-up kwam werd de muziek van de Scorpions gedefinieerd als hard rock. Na het vertrek van Roth in 1978 kwam Matthias Japs erbij en onder leiding van producer Dieter Derks veranderde Scorpions hun geluid in de richting van hard rock en heavy metal, vermengd met rock power ballads. Op het debuutalbum Lonesome Crow, Crow was de band nog zoekende naar een vaste stijl, maar dat werd op het tweede album Fly to the Rainbow definitief dankzij de komst en het gitaarspel van Roth, na het vertrek van Michael Schenker. Hiervan verscheen ook hun eerste single, Speedy's Coming, dat de band vertegenwoordigt die net uit hun krautrock verleden tevoorschijn kwamen en de luisteraar verrast met hoekige gitaarriffs en agressieve, strakke ritmes en helder, directe zang en teksten. En er is zelfs een koebel te horen. Na de Scorpions hoorden jullie een van de grootste hits van de Amerikaanse rockmuzikant en activist Theodore Anthony Nugent, oftewel Ted Nugent. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als leadgitarist en af en toe liedzanger van de M-boy Dukes. Een band die in 1963 werd opgericht en psychedelische rock en hardrock speelde. Nadat hij de band had ontbonden, begon hij aan een succesvolle solocarrière. Zijn eerste drie soloalbums, Ted Nugent uit 1975, Free for All uit 1976 en Cat Scratch Fever uit 1977, werden multiplatina gecertificeerd in de Verenigde Staten. Zijn laatste album, Detroit Muscle, kwam uit in uh, 2022. Een nummer Stranglehold is afkomstig van zijn titeloze debuutalbum en was zijn allereerste single als soloartiest. Het was een nummer van Verzet en hij schreef het als reactie op de neezeggers bij platen platenlabels die hem hadden afgewezen. Nugent geeft toe dat het nummer een samenwerking was met Rob Grange, de nooit de eer van co-schrijver heeft gekregen. Stranglehold werd de blauwdruk voor de carrière van Nugent. Een riffgedreven groove van meer dan acht minuten... met een betoverende, kenmerkende gitaarsolo... die Nugent in één take opnam. En vervolgens het uh, tijdschrift uh, Guitar World... werd uitgeroepen tot één van de beste in de rockgeschiedenis. In het jaar van Ted Nugent's start van zijn solocarrière kondigde Richie Blackmore zijn wens aan... om nieuwe muzikale uitdagingen aan te gaan... door in eerste instantie te stoppen met Deep Purple... de baanbekende band die hij had helpen oprichten... en waarmee hij het grootste deel van een decennium onlosmakelijk mee was verbonden. Zijn nieuwe geesteskind Rainbow ontwikkelde zich snel... tot een van de meest succesvolle heavy metal bands uit de jaren 70 achter de charismatische frontman Ronnie James Dio... die uit de band Elf kwam tezamen met hun gitarist David Feinstein. Ook bassist Craig Gruber, toetsenist Mickey Lee Soul en drummer Gary Driscoll vulden de band aan in de tijd van het titeloze debuutalbum Richie Blackmore's Rainbow uit 1975. De groep werd al snel omarmd door Europese fans en het debuut leverde hun eerste hitsingle Man on the Silver Mountain op. Blackmore en Dio waren echter ontevreden over het geluid van het album en besloten Rainbow tegen die tijd voldoende ingeburgerd om het zonder Blackmore's naam te doen, te vernieuwen door bassist Jimmy Bain, toetsenist Tony Carey en voormalig Jeff Beck Group drummer Cozy Powell op te stellen. Het was met deze line-up dat ze in februari 1976 de Musicland Studios binnengingen om het baanbrekende Rising Opus op te nemen. Ooit uitgeroepen tot het beste heavy metal album aller tijden in Kerrang magazine. Opiniepeiling van de lezers van het tijdschrift. Rising legde Blackmore en Dio vast op het hoogtepunt van hun creatieve krachten. En legde zowel de neoclassieke metal composities van de gitarist op hun meest ambitieuze manier vast. Als de groeiende fixatie van de zanger met fantasierijke lyrische thema's. Een blauwdruk die hij voor de rest van zijn carrière zou gebruiken. Na de release begon de band aan een succesvolle wereldtournee... met als hoogtepunt een uitverkochte Europese reis... die leidde tot een best verkocht livealbum getiteld On Stage... ...uitgebracht in 1977. Samen zou het duo een reeks veel geprezen albums produceren... ...die nog steeds als klassiekers van het genre worden beschouwd. Maar de groep veranderde hun muzikale aanpak talloze keren na het vertrek van de zanger... ...waardoor uiteindelijk een groot deel van hun publiek in de war raakte en vervreemd raakte... Na het uitbrengen van acht albums tijdens hun tien jaar durende bestaan... kwam er uiteindelijk een einde aan de band toen Blackmore vertrok... om zich weer bij zijn oude Deep Purple kameraden te voegen... in een volwaardige reunie in 1984. En hoewel de impact van Rainbow's invloed in de tussenliggende decennia is vervaagd... was het wel een cruciaal hoofdstuk in de ontwikkeling van de heavy metal en hard rock. Uiteraard mag de Australische band AC-DC vanavond niet ontbreken. Je hoorde ze met hun debuutsingle Please Don't Go... dat van het eerste album High Voltage komt... wat eerst in Australië werd gereleased in 1975... en een jaar later internationaal uitkwam. De rockband die in 1973 in Sydney, New South Wales, oh, in Australië... werd opgericht door de in Schotland geboren broers Malcolm en Angus Young... ACDC heeft een opmerkelijke invloed op verschillende metal acts. en hun muziek is op verschillende manieren beschreven als hard rock, blues rock en heavy metal. Maar de band noemt het gewoon rock and roll. Het gigantische powerchordgebrul van ACDC werd een van de meest invloedrijke hard rock geluiden van de jaren 70... en hielp de stijl bepalen naarmate de jaren vorderden. De Aussie Band explodeerde sorry, in 1979 op het internationaal toneel. met de release van hun zesde album Highway to Hell, dat meerdere Platina verkocht. De dood van charismatische frontman Bon Scott in 1980 dreigde de groep te doen ontsporen, maar ACDC zette door. Ze recruteerden Georgie-zanger Brian Johnson... en ontketen hun meest succesvolle album tot nog toe, Back in Black... dat het tweede best verkochte album in de geschiedenis is geworden. De band bracht in de volgende twee decennia talloze navolgers voort... en genoot commercieel succes tot ver in de jaren 2000... met Power Up uit 2020 als tot nog toe laatste release. Die debuteerde op nummer 1 in meerdere hitlijsten. Dan gaan we door naar de... de Hardrockband Boston, uit Boston, Massachusetts natuurlijk. Die gaat terug tot 1969. En een band onder leiding van gitarist Barry Goodrow, genaamd Mother's Milk. Zanger Brad Delp en drummer Jim Masdy werden vergezeld door een recent aan het MIT afgestudeerde Tom Scholz op keyboards. De band hield het niet lang vol, maar de leden brachten tijd door in een zelfgemaakte opnamestudio in de kelder van Scholz om demotape's op te nemen in de hoop een nieuwe start te maken. Die tapes leverde Boston in 1975 uiteindelijk een deal op met Epic Records. In 1976 brachten ze hun titeloze debuutalbum Boston uit dat meer dan 17 miljoen verkochte exemplaren zag. In een tijd waarin disco en punk als invloeden begonnen op te duiken, werd Bostons traditionele rockgeluid omarmd door radiostations en platenkopers. Van dit succesvolle debuut verschenen drie singles. Hun eerste en grootste hit More Than A Feeling, Long Time en Peace of Mind. Bandleider Tom Schots schreef dit nummer. Dat gaat over een man die wakker wordt met de blaas. Wat muziek aanzet en verdwaalt in mijmering... terwijl hij droomt van zijn dagen met Marianne. Het is geschreven over een fantasiegebeurtenis... vertelde hij over het nummer. Maar het is er één waar bijna iedereen zich mee kan identificeren. Van iemand die iemand verliest die belangrijk voor hem was. En muziek die hem daar terugbrengt. Na Boston's More Than A Feeling hoorden we de in 1973 opgerichte band Cheap Trick met hun allereerste single Oh Candy van het titeloze debuutalbum dat in 1977 werd uitgebracht. Cheap Trick werd in 1973 opgericht door gitarist Rick Nielsen... bassist Tom Peterson, zanger Robin Zander en drummer Ben E. Carlos. De band bereikte mainstream succes in de VS... met hun doorbraak live-album Cheap Trick at Budokan... dat in 1979 verscheen mede dankzij hun grootste hit I Want You To Want Me. Cheap Trick werd, wordt genoemd als een invloed op verschillende artiesten... in het alternatieve rock- en powerpop-genre... waaronder Nirvana, Pearl Jam en Smashing Pumpkins... Voordat het tweede deel van deze heavy metal geschiedenislessen er weer op zit, heb ik tot slot nog een band uit de jaren 70 die zeker niet mag ontbreken. De hoogtijdagen van de 70s hard rock zaten erop toen de Amerikaanse band Van Halen, dat in 1972 werd opgericht in Pasadena, Californië, en in 1978 met hun titeloze debuut kwamen. Het is een album dat in 1978 een heel ander geluid had dan tot op dat moment gebruikelijk was. Maar dat liefhebbers van het genre onmiddellijk wist aan te spreken. Al is het maar vanwege het geweldige gitaarwerk van Eddie Van Halen. De muziek van Van Halen moderniseerde de hard rock en nam wat afstand van de door blues gedomineerde rockmuziek. Het leverde een album op dat decennia later nog altijd fris klinkt. Wat zeker niet geldt voor de meeste andere hardrock albums uit deze periode. Van dit succesvolle album, de debuutalbum natuurlijk, verschenen maar liefst vijf singles... waarvan de heerlijke Kings cover You Really Got Me, Running With The Devil... en Ain't Talking About Love de meest bekende waren. Running With The Devil horen jullie als afsluiter van vanavond. Ik bedank jullie weer voor het luisteren en ik hoop dat jullie volgende week weer van de partij zijn. Want dan ga ik verder met deel 3 van deze geschiedenisles. Namelijk, heb ik aandacht voor de vroegere jaren 70 punk zien. Dus daar komen heerlijke punk songs voorbij. Komende maandag. Ik wens jullie een goede nachtrust voor straks en een fijne avond verder. En bedankt nogmaals voor het luisteren. Tot volgende week. En geniet nog even van Van Halen met Running With The Devil. Als afsluiter van deze lekkere avond. Heerlijke muziek. Bedankt nogmaals.